Het feit dat de staat der Nederlanden een lopende zaak onder de ministeriële verantwoordelijkheid van balkenende. Kabinet balkenende 4, door ministerie van justitie. In het nieuwe kabinet Rutte 1. Laat voortzetten tegen audio rarities. Intermediaire stichting van de universele verklaring van de rechten van de mens, J.P. van den Wit en Boer. Daarom de Nederlandse staat, extra, geacht, alle, juridische stukken, in deze zaak door Balkenende te zijn overgedragen aan Rutte. Middels het overdrachtsdossier van de minister van Algemene Zaken. Minister van Algemene Zaken Rutte, volledig juridisch bekend geacht met ook de valsheidsprocedure, aangeboden in het verleden aan Balkenende. De schriftelijke reactie daarna hierop van Balkenende en de notariële akte zelf, door meester op de laak Notaris de Kranen Donkbudel.